Mariette Krol met het NOS-journaal. Een VN-rapporteur heeft felle kritiek geuit op de ontmoeting van gisteren tussen koningin Maxima en de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman. VN-rapporteur Kalamar onderzocht de moord op de Saoedische journalist Khashoggi en zegt dat bin Salman erbij betrokken is. Maxima had het met de kroonprins op de G20-top in Japan over de verbetering van de economische positie van vrouwen in Saoedi-Arabië. De moord op Khashoggi kwam niet ter sprake. De VN-rapporteur vindt dat onbegrijpelijk... en zegt in het AD dat zwijgen over de zaak gelijk staat aan medeplichtigheid. Een zwembad in Zeeuws-Vlaanderen heeft maatregelen genomen... tegen een groep jongens uit België... die al twee jaar lang zwembadgasten lastigvalt. De groep zit meisjes achterna en gaat met andere jongens op de vuist... Het zwembad vlak bij de grens met België gaat extra bewakingscamera's ophangen en meer beveiligers inzetten. En laat om de jongens te kunnen weren voortaan alleen nog abonnementhouders toe. Duitsland geeft een schilderij van een Nederlandse schilder terug aan het uffizi Museum in Florence. Het werk werd in de oorlog geroofd door de nazi's en was nog steeds in bezit van een Duitse familie. Die wilde het eerder alleen teruggeven tegen betaling, maar dat weigerde het Uffizi. Wat de familie op andere gedachten heeft gebracht, is niet duidelijk. En PSV Luc de Jong speelt komend seizoen waarschijnlijk voor Sevilla. PSV laat weten dat de club hem de ruimte geeft om de transfer af te ronden. Sevilla en PSV zouden akkoord zijn over de transfersom, mogelijk 10 tot 12 miljoen euro. De Jong was samen met Dusan Tadic van Ajax het afgelopen seizoen met 28 goals topscorer van de eredivisie. Het weer volop zon en warm, 28 graden in het noorden tot 33 in het zuidoosten. Morgen wordt het met een westenwind koeler, maar het blijft droog en zonnig. 20 graden aan de kust tot 30 in het oosten. En na het weekend overal koeler, meer bewolking en lokaal kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. Op de A7 bij Purmerend al de hele dag file van Zaandam naar Hoorn. Tussen de afrit Saandijk en Purmerend nu 10 minuten extra. Twee rijstroken zijn dicht. Ook morgen verwachten we daar een groot deel van de dag files. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort. Een gediplomeerd opticien en contactlenspecialist is voor u de zorg voor uw ogen.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 Boy en Helverman, ik zou zeggen, welkom en een hele goede middag hier bij ZFN Entertainment voor u vanaf de tolweg 10A op die 106.9, 104.5 en natuurlijk op de tv-krant. Hey, lekkere lekkere zomerse muziek, gaan we lekker draaien voor u. En deze is van Dennis van Feen en daar hebben we het over. Pak jij je koppen maar.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 Zo me de sleutel Dat we nog maar afwachten van het weer hebben we gespreid momenteel uh, 50 graden uh, meter 35 aan. Dus dat is de, ja behoorlijk. Hey, heet. Dennis van Veen pak jij je koffer maar. Je komt er maar meer in. Zo is dat. Komoven. We gaan verder met uh, Tom Jones en Delilah. We zijn nog in afwachting van RedeLiebrecht. Oh, nou, we zijn de laatste nieuwzin hier in de studio dadelijk aanwezig. Althans, als het goed gaat. Ik zag de shadows van love op haar blind. Zij was mijn vrouw. Als ze me deed, ik wist het toen ik. I'm uh -huh.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 Misschien is dit wat ik verdien Oh, oh, oh, oh, oh. wat moet ik zonder jou oh, oh, oh, oh, oh, ik zie je nooit meer terug Ik zit op de bank en kijk door het raam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 Verder met Koma En ze hebben het over de, de La Tot 7 uur. Entertainer for you. Dat allemaal met de print. Hij hier vanaf de tolweg Tina. Dat allemaal op 106.904.5 op de Gabel. En natuurlijk ook op de TV-krant. Hier in Zandvoort. Ik zou zeggen, blijf er lekker bij. Blijf lekker luisteren. En uh, we hebben het over samen dansen. Everyday, everybody. U luistert naar Entertainment for You. Jou, je bent zo speciaal Ben ik aan het dromen Zo is dat, en dat allemaal vanaf de tolweg, en uh, we gaan verder met. Ja, het, het, si, het, het, het, het, het, het, het, het, het, en dat is allemaal van het, het, in. tu pas? moi pourquoi Pour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 Ne n'en reviens pas Et si tu n'existais pas Dis-moi pour qui j'existerais Des passants endormis dans mes bras Que je n'aimerais jamais Et si tu n'existais pas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 Het ziet u, is de pa. En dat allemaal van. Uh, ja, ja, Joe. Uh, Joe, Dassin. Ja, zo is het. Ja, er wordt gelijk hier achter me gepraat. Door, door de telefoon tegenwoordig. Nou ja, we gaan in ieder geval een nummer rijden van de Mavericks. En, uh, Foolish, Foolish heart. is hard the time when you said to me don't fall in love so easily but then she walked in Had to go She's made of her mind van Peter Marnier En we gaan lekker verder met... Uh, ja, een hele lekkere gouden oude van... de Janne en de Supremes. En ze hebben het over Baby Love. op je radio. Ik heb je niet gevraagd hoe jij op mij wil wachten. Ik heb je niet gevraagd hoe jij nog bij me bent. Ik heb alleen gezegd je bent uit mijn gedachten. Ga naar die andere toe, je doet mijn hart zo pijn. Pak maar je spullen en verdwijn nu uit je leven Doe je zin en laat mij dan toch met rust Want jij zou nog wel denken, waarom heb ik dit gedaan? Het is voorbij, onze liefde het is gedaan Je zegt dat het je spijt, maar ik maak geen verwijt Want jij hebt toch gekozen voor dit leven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 Maak maar je spullen en verwijder uit je leven. Doe je zin en laat wij dan toch bijdragen. Wat jij zou nog wel denken? Waarom heb MUZIEK.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 Cajeños tapes in la jo. Tapo como tú. Don't say más que tú Your stickle and stickle of a and spice. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha.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 Como tú vez la uh Como requito como tú como tú que la een Voy a como como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 Sé más que tú y más que tú y más que tú que tú y que tú y como tú que no sabes lo, que como tú y yo sé más que yo sé más que todo sé más que nadie y sé más que tú y que tú y que tú y que tú que tú, que tú, y que como tú que no sabes lo, que como tú yo sé más que tú. más que tú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 Ja, inderdaad. Ja. Dan een paar jaar en dat is gewoon heel mooi. Maar goed, we hebben daarnaast nog uh, hele mooie opkleding. Het is uh, best heel druk in, uh, in die zomermaanden. En uh, uh, ook bijvoorbeeld uh, 17 juni en uh, 27 juli, 17 juni staan wij in uh, ja, de Nijmeegse Vierdaagse. Ja, mooi, uh, mooi. Ook Altijd heel, heel gezellig. En ja. uh, 27, 27 juli dan staan we in Roos en Vrouwenhof met eh, uh, ja, uh, mooi was die tijd en de... Uh,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 plezier maken en het is niet zo dat wij dus uh, in het zou mooi gaan trouwens Peter. Oh, wow, dat zou heel mooi zijn. volgen hooi. Maar we doen hele leuke dingen. We gaan met een uh, met bij uh, carnaval met, gaan we met uh, twee bussen uh, ja fans enzovoorts... gaan we dus uh, in de regio gaan we de kroeg langs. Ja. We gaan ook twee keer geweest vorig jaar uh, met een bus ook en een hotel daar gezongen. We doen alleen maar erg leuke dingen. Ja, nou daar ja, sluit ik mij eigen bij aan, uh, Jan.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 Ja. Alleen uh, gewoon, gewoon uh, van de week ook veel trainers Maar woensdag gaan we niet zingen, hoor. Dan uh, gaan we ja, gewoon lekker draaien. Gewoon eventjes uh, een lekker een vrijdag Ja, de halve finaal De dames, hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja. ja dat moeten we ook in de gaten houden, inderdaad. <laughs> hey, ja, zijn zo je, die mannen. <laughs> <laughs> ja, goed, dan hebben we hebben niet kunnen kijken dat straks... we dus uh, gewoon uh, ja, goed weg waren en uh, onderweg waren. Dus, uh, maar woensdag... Uh,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 En dan uh, wens ik jullie nog uh, heel veel plezier samen daar. Ja, dank u. En vanavond en een uh, heel goed weekend natuurlijk. Ja, een hele fijne warme avond. En uh, ja. dank je voor de promotie en uh, jullie wil single draaien. Ja, graag gedaan, uh, Jan. En uh, Petra ja. natuurlijk. Ja. ja, en nog heel veel succes met jullie programma verder. Ja, dankjewel. Oké. Okay. Hey, en dan komt al het keels antwoord. Ja. Uh, ja, nou, ja, daar ja, kijken ja, we ja, zeker ja. naar uit. Ja. <laughs> ja? Oké. Okay, okay. hey, goed weekend. Ja, doe, doe, doe. Doei. Doei doei.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 Wordt me genoeg. Je maakt me waar je pakken kan en danst tot morgen vroeg.